Door Begens met het NOS-journaal. Hezbollah heeft de dood van twee commandanten bevestigd. Ze werden gisteren gedood bij Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Het gaat om Ibrahim Akil, lid van het belangrijkste militaire orgaan... en Ahmed Wabi. Hij hield tot begin dit jaar toezicht op militaire operaties tijdens de Gaza-oorlog. Israël kleepde bij de aanval zeker elf Hezbollah-commandanten te hebben gedood. Hezbollah heeft niet bekendgemaakt of er andere hooggeplaatste leden onder de doden zijn. Het Japanse merk ICOM zegt dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de portofoons die in Libanon explodeerden uit hun fabriek kwamen. Dat concludeert het op basis van verschillende stukjes informatie. Op foto's van de ontplofte portofoons waren etiketten te zien met de teksten ICOM en Made in Japan. De spullen worden vaak nagemaakt. Het bedrijf waarschuwde eerder dat de nepapparatuur onbetrouwbaar is. Begin deze week vielen er in Libanon en Syrië tientallen doden... en raakten duizenden mensen gewond toen piepers en portofoons ontploften. De Amerikaanse militair die vorig jaar overliep naar Noord-Korea... is in de Verenigde Staten veroordeeld onder meer voor deserteren. De man werd twee jaar geleden uitgezonden naar Zuid-Korea. Dan kwam hij vanwege mishandelingen in de gevangenis terecht... en zou het land worden uitgezet, maar wist vlak daarvoor te ontsnappen. Dag later bleek hij in Noord-Korea te zijn. De Britse stemacteur David Graham is overleden. Hij was te horen in tv-series als Doctor Who... waar hij de stem leverde voor een van de meest iconische vijanden van de hoofdpersoon, de Daleks. En ook was hij onder meer te horen als butler in The Thunderbirds... en was hij opa Big in Peppa Pig. David Graham is 99 jaar geworden. Het weer. Eerst in het oosten een mogelijke mistbank. Daarna overal volop zon. blijft droog. Het wordt 22 graden aan zee en mogelijk 25 in het zuidoosten. Later vanmiddag en vanavond neemt in het zuiden de bewolking toe. Ook morgen zon en de middagtemperatuur net boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate.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 Toebak leeft. Tuwak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. We hebben het onder andere hebben het so over. Cool. Uh... Ja, ik hoor je wel. Uh, straks hebben we het onder andere over dit natuurlijk. Wie van de cast is jarig? En verder ook, uh, ja, deze man, hè? De grote schurk zou jarig zijn geweest. You're not a loser. Nou, we uh, even normaal, hè, Jay? met je al je opmerkingen. Zou het wel lekker sympathiek altijd met die man, uitkant. Eerst we een lekker rock a plaatje, in the fires. Misunderstanding wordt nooit een misunderstanding. Dat je denkt, oh leuk, jij kan zo goed met je praten. Ik vind je zo schattig. Ja, man wil zo niet genoemd worden. Zeker niet, dat is altijd vervelend. En kijk in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, we zijn aangekomen bij de geschiedenisles van Toebakleef Leef 1937. J.R.R. Tolkien publiceert voor het eerst The Hobbits. Nou, dit dus is dit een fragment van? Dit is natuurlijk ook van Peter Jackson... die er uiteindelijk mee begon in 2006... met de verfilming daarvan. Maar goed, hij publiceerde dus in 1937 al uh, The Hobbits... en hij komt uit Zuid-Afrika. Hij is toen geboren in 1892... Hij woonde daar op het platteland, ooit gebeten door een spin. Door een Afrikaanse baviaanspin. En dat is ook een terugkerend iets in zijn verhalen. Hij zegt, ik heb er niet heel veel uh, haat van overgehouden, Maar toch was het een soort inspiratiebronnetje voor me. Nou, sindsdien zijn er allerlei fantasieversies uh, van deze Hobbit te zien. In allerlei series en natuurlijk films. Goed, wat nog meer? In uh, 2012 was er een grote consternatie in Groningen, in het Gronse Haren, vanwege Project X. Daar is het feestje, hier is het feestje! Dit is op 21 september 2012 het normaal zo rustige Groningse dorp Haren. Door een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje op Facebook komen duizenden jongeren naar het dorp. Op 6 september stuurt een meisje uit Haren een uitnodiging naar 78 vrienden voor haar Sweet 16 party... Maar die uitnodiging staat op openbaar, waardoor iedereen deze kan zien. Al snel reageren duizenden mensen op de uitnodiging, omdat die massaal wordt gedeeld. Inmiddels is het evenement al dagen landelijk in het nieuws. Want op 21 september zijn 250.000 mensen uitgenodigd... waarvan 80.000 aangeven daadwerkelijk naar Haren te willen komen. Jawel, en het werd echt een buinhoopje gewoon daar. En uiteindelijk zijn er nog al mensen alweer ver, veroordeeld. En ja, het is allemaal via allerlei sites zo'n gigantisch sneeuwbaleffect geworden. Waardoor ja, 250.000 mensen waren uitgenodigd. Nou, het was wel een dingetje. Het kwam natuurlijk allemaal uit Amerika vandaan. Daar was ooit een film. En uh, uh, dat was de inspiratiebron. om eigenlijk mensen uh, de account van, deze, dus van dit meisje te hacken en er zelf iets van te maken. Ja, het is wel ernstig. Ja. En het erge is ook dat het uiteindelijk... Uh, je ziet het ook steeds meer uh, als er bepaalde demonstraties zijn of zo. Dat, uh, dat, dat die rellers die komen daarheen. En dat was hier dus ook het geval. Ja. Want het hoeft... Ik bedoel, het, het kan een feest zijn. Maar waarom zijn er altijd van die gasten die dan de boel verpesten gewoon? Ja goed, en vooral heel veel alcohol heeft daar het... Uh, ja, de boel... Uh, Bestie het eigenlijk? Heel veel mensen waren dronken, gingen toch even kijken en toen kwamen de rellen. Uiteindelijk, 1967, de kleurentelevisie wordt voor het grote publiek te, te, ja, gepresenteerd. Het was op de Vierato FIAT, in Amsterdam. En de Vierato is eigenlijk een tweejaarlijkse tentoonstelling gericht voor uh, mensen die alles willen weten over audio- en videoapparaten. Nou, even een fragmentje. Dit is de tijd van de elektronica en voor wie daar alles van wil weten is er de Virato in Amsterdam. Vooral in de beeldsector is er veel nieuws onder de reizende zon. Zoals de opvallende bolvormige tv en de al even opvallende pijptv met een minuscuul maar helder beeldje. En ook dit komt uit Japan. De draagbare combinatie van een radio en een tv-toestel. De grootste belangstelling trekkende videorecorders. Ja. Waarmee je niet... Nou, je krijgt een opsomming van allemaal apparaten al? die... Uh, ja, toen al. Videorecorder. de ja, videorecorder. En die kostte toen, dat weet ik nog wel, 2800 euro gewoon. Gulden waarschijnlijk. Nou, gulden, sorry. Ja. Gulden. En uiteindelijk uh, moest je dan eigenlijk maar dat ding aansluiten... en dan moest je hem op één net laten staan... want daar ging hij dan van opnemen. Ja. het is niet dat je ze op het ene net kan kijken... en het andere net kon opnemen. Nee... Het was echt een apparaat dat op opnam van de televisie. Ja. Dus zorgde de televisie goed ingesteld staan. Want dat nam je gewoon alleen ruis op. Dat waren nog technieken. Ja, dat was allemaal wel leuk om terug te zien. Uiteindelijk, da dat ze dit uit uh, presenteerden in 1967... van de kleurtelevisie, gingen ze wekelijks... een aflevering van de Thunderbirds uitzenden in het kleur. Dus als mensen zo'n kleurtelevisie dan hadden aangekocht... dan konden ze ook iets in kleur zien. Hè, want er waren niet zoveel kleuruitzendingen. Ja, je had ook in die tijd ook wel van die uh, mooie series... Uh... Met, uh, uh, weet het, uh, Odyssey en uh, familie Strauss en al die dingen. En dan ging yeah. er gingen mensen ook speciaal naar mensen toe die zo'n kleur tv hadden. Wat dan natuurlijk veel mooier is met al die kostuums en zo. Ja, ja, ja. In 1968, het eerste nummer van Amnesty's Mensenrechten magazine wordt vervolgd verschijnt in Nederland. En het schijnt dat het nog steeds te zijn, maar ik, ik, ik hoorde eigenlijk nooit iets van. ...dan uh, wordt vervolgd dat, uh, dat dat nog steeds te koop is. Nee, je wordt vervolgd was het een televisieprogramma. Ja, dat, ja, dat was over een uh, strip... Uh, <laughs> dat was, ging niet teken, over mensenrechten. over uh, tekenfilms. Nou, ook niet over dierenrechten... ...maar die werden altijd mishandeld in die uh, tekenfilms. In ja. uh, 1998... Negen, nee, 1998, ja... jawel. BNR Nieuwsradio... ...wordt een landelijk commercieel radiostation... Er wordt gelanceerd... ...het is al begonnen in 1995... En, en toen was het gewoon zeg maar nog uh, uh, Veronica Nieuwsradio. En uiteindelijk vielen de luisteraars een beetje tegen. Uiteindelijk werd het Talk Radio in 1997. Ik heb daar vaak naar zitten luisteren. En dat was boven Ervan Doris. Die deed haar ochtendprogramma. En het grappige was. Het was een inspiratiebron voor heel veel mensen. Die het praten gewoon leuk vonden. Want op Talk Radio was het eigenlijk constant een praat. Er werd geen muziek gedraaid, alleen maar gepraat. Alleen commercials onderbraken het. Daarna moest het gewoon weer opgenomen worden. En op Talk Radio hoor je dan Theo van Gogh bijvoorbeeld met Bovener van Doorns. Wat moet ik met een televisiepresentator die eigenlijk liever schrijver had willen worden? Die eigenlijk droomt van romantische vergezichten en onvervulde wensen. En die dan toch zich conformeert om voor een publiek? De ideale schoonzoon uit te hangen. Dit ging over Boven Ervandoors van Doors, die ook een leuk programma daar had. En ja, natuurlijk, Theo van Gogh deed altijd schokkende onthullingen natuurlijk altijd. Maar ook uh, Willem de Ridder, die ook mooie verhalen kon vertellen, die was daar te horen. Maar goed, dit was ook niet te lang leven beschoren. Want Uiteindelijk werd het Business News Radio... En dat is nog steeds zeer uh, populair zeker onder de bedrijven. Ja, maar je pakt die podcast van die gasten die uh, van BNR zijn. Ja, ja. En die, uh, die wordt eh uh, uh, huppeltup in de wijk, cross uh, klo in de wijk of zo, weet je ja, wel? Ja, zo ja. Ja. Maar uh, ja, ik heb zelfs als je er één gehoord hebt uh, ik, ze hebben een kadans van praten waardoor ik op een gegeven moment afhaak, lijkt wel. Dat okay, ik dan gelieke wordt word door hun, uh, ja. ja. Het is een zakelijke, uh, een zakelijke podcast ja. vaak ja. ook, dus. ja. nou, hè. In 1998, nog? hetzelfde jaar als BNR begon, en misschien is dit ook wel een effect geweest... wordt Hester van Nierip vermoord en verkracht aangetroffen in Ciudad Juarez in het noorden van Mexico. Zij ja. is een van de vele slachtoffers van de femicide in uh, Ciudad, uh, Ciudad Juarez... En het schijnt dus echt dat er echt heel veel vrouwen vermist zijn en vermoord worden. En er is toen uiteindelijk ook een film ja. over gemaakt. En uh, Jennifer Lopez heeft uh, die film oh, uh, ja. Ja. gedaan, samen met uh, Antonio Banderas. En uh, ja, deze film die ging over die moorden en heeft heel veel aan, uh, hoe het, aandacht gekregen op het filmfestival van Berlijn. Dat was in 2006. Dat was een hele heftige film, was dat ook hoor. Ja, ja het is sowieso mof dat er heel veel frustratie en agressie is tegen vrouwen... En ja, ja hoe, waar komt dat vandaan? Is dat de, de, de onmacht van de man die niet kun, kan communiceren. en dan uiteindelijk overgaat tot geweld. om toch zijn punt duidelijk te maken? Ja, is ja, het zoiets simpels? Het of? heeft ook heel erg te maken dat die vrouwen op een gegeven moment economisch zelfstandig waren. En, uh, er is ook een podcast van die dame die altijd uh, in Nederland uh, rechtbankverslagen. zou op tv uh, laten horen. Oh ja, ja, ja, ja. Die heet ook Zij is van Mij. Ja. En dit heeft er alles mee te maken dat uh, vrouwen dan niet loskomen. en mannen die. Uh, uh, ze hebben lief dat ze, hun, hun vrouw dood is... ...dan dat ze met een ander gaat. Want dan uh, is het teken dat hij niet goed genoeg was. Ja. Dat hij niet goed voor de zorg... ...en dat soort dingen. Dat zit er ook nog weer achter. Ja, ja. Goed, moeilijke materie, maar daar moeten we ook aandacht voor hebben. Dat is duidelijk. Straks de uh, verjaardagen die we voor je hebben... ...Jay bok had ik net al, maar ik, hij is zo leuk. Doe er, er nog eentje. Hij heeft hier niet de namelijk. Het zijn rustige stukjes die hij uitbrengt op zijn Modern Day of Destruction. Maar ook wat lekkere rock'n'roll plaatjes. All Kind of People. Ik heb het over Jay Buck. Het is de tijd voor de verjaardagen. Ja. Nou, hij deelt niet meer uit, maar ik vind het wel een heel bijzondere gast. Gewoon, ik heb het over Geert Adriaans Boomgaard. En eh, hij was de eerste man die 110 werd in de wereld. Hè. En dat is een Nederlander gewoon. En hij leefde van 1788, ja dat is nog lang, lang geleden, tot... 1899, bijna in drie eeuwen geleefd. Het is Zelfs een foto, maar het lijkt net een oude Indiaan. Ja, zeker hij met het haar. Hij kijkt ook heel erg zagreinig. Ja, klopt, dat is een foto van hem dat hij uh, de 100, uit, ja, 100 jaar oud werd. Toen werd hij uh, heel populair. En toen kwamen er heel veel uh, journalisten naar hem toe. Toen hij 100 werd en toen werd hij geïnterviewd. Wat heb je in je leven gedaan en met wie je je getrouwd geweest? Hij heeft uh, acht kinderen geloof ik uit het eerste huwelijk en nog weer vier uit de tweede. Hij heeft ja, onder Napoleon heeft hij gediend. Oh, wauw. Ja, hij is veteraan ah. geweest. Hij is de laatste veteraan die over, uh, de Napoleonse tijd heeft overleefd. Hij heeft er ook een medaille voor gekregen. Maar echt, hij kan er zoveel over die man vinden. Echt interessant. Hij is uiteindelijk 110 geworden. Bijna 111. En dan was hij zeg maar in de, in de 20ste eeuw beland. Van de 1900 bij in de 20ste eeuw. Maar goed, uiteindelijk uh, was hij dus internationaal een tijdje de oudste mens ter wereld. Bijzonder. Geert adriaans gaat. Kijk er maar eens op en dan zie je hele ja, grappige foto's van die man. Wie dan weer? Ja, Herbert George Wells. Beter bekend als H.G. Wells. Oh ja, ook oh ja. Hij ja. was een Britse schrijver. Bekend van onder andere War of the Worlds, Zeker? Invisible Man En The Time Machine. Maar ik dacht ook die Time Machine. I have even Time Machine. Maar, maar die tijdmachine, die ging er echt over dat iemand 30 miljoen later weer, weer was. En dat de hele wereld... Uh, ja, klopt vraag was. Heb je nou, dat ook je... ooit gelezen? Ik, uh... Nee, nee, nee. Er is uiteindelijk een film van gemaakt in de jaren zestig. Time okay. Machine. en uh, Het is een apparaat dat je dan een hendel overhaalt en dan zie je de wereld om je heen versnellen en jij blijft gewoon stilstaan. Het is wel grappig. Maar War of the World is van hem natuurlijk heel ja, bekend. Ja, zeker. En uiteindelijk is daar natuurlijk uh, een, een, een hoorspel van gemaakt en het werd verkeerd geïnterpreteerd, want mensen schakelden van de ene radiozone naar het andere radiostation en uiteindelijk raakten mensen in de war die dachten van echt, er zijn echt marsmannen geland op de aarde. En uh, nou, ja, goed, en, en uiteindelijk is daar ook natuurlijk een film van gemaakt en afgelopen. Ja. Ik was die film weer op de televisie met natuurlijk niemand minder. Als Tom Cruise, de held der helden. Hij is ook weer zo vaak op de televisie. Ongelooflijk, maar goed, uh, het is een mooi verhaal. En uh, kijk, diegene die ook jarig is, is uh, deze man. Ik ben vermoed dat je niet betere loser bent. Na al experience ervaringen die je hebt gehad. Zeg me, JR, welke slut je vandaag to with tonight? What blijven. Wat maakt het? Wie it is, it got to be more interesting than the slut I'm looking at right now. Ja, echt snoeihard opmerken <laughs> van J.R. Ewing. Larry Hackman. Hij praat ook altijd zo raar alsof ze tanden op elkaar genuis waren. Ja. Like slut. Larry Hackman. Uh, en yeah, hij was echt bizar. En het maf is, hij staat natuurlijk in Dallas in uh, die serie. Natuurlijk, die moeten we even laten horen. Hij was de meest impopulaire acteur uit de serie. Hij heeft in alle afleveringen heeft hij gespeeld. Dat waren er 357. Uh, uiteindelijk, de, de best bekeken scène is dit. Hoezo? Oh, wordt hij nou doodgeschoten? Ja! En er zijn altijd... De cliffhanger van dat seizoen. Weer nieuwe podcast en scènes... Zo van wie heeft hem in godsnaam doodgeschoten. Dat is nooit duidelijk geworden. J.R. Ja. Ewing werd neergeschoten in Dallas. De laatste aflevering. Hij heeft meer rollen vertolkt natuurlijk. Ja, hij leefde dat met uh, 2012, toen was hij 81. En hij heeft zich ontzettend ingezet voor het niet roken. Omdat hij zelf namelijk ook zelf longkanker heeft gehad. Oh. En keelkanker. En daar is hij natuurlijk aan overleden uiteindelijk. Maar goed, hij heeft wel goede dingen gedaan. Want heel veel mensen dachten dat hij tot, echt tot de bodem toe fout was. Maar dat was hij niet. Oké, okay, dat ging overleggen. hij had wel mee. ernstig last gehad van het zuurtje effect. Ja. Maar uh, in 1947 een andere schrijver, Stephen King. En uh, hij wordt vandaag 77. En uh, hij uh, heeft The Shining geschreven. En... Uh, dat wist ik eigenlijk niet dat dat voor Stephen King was, dat die film van nee. Shani met Jack Nicholson ja. en It natuurlijk met die clown. Here's Johnny! Ja, here's ja. Johnny. Maar de, daarnaast had hij dus uh, in het begin had hij het boek uh, had hij Carrie geschreven dat had hij al weggegooid. Ja. En ze vraagt toe toegewaardeerde prullenbak gaat. van nou maak het nou even... denk nou even goed over nou nou dat is natuurlijk een enorme hit geworden. En dat ja, was dat mag ook je zeggen. Een beetje een van de eerste films van John Travolta in speelde. Ja klopt. Ja, ja en dan speelde hij nou echt een beetje een luchtbijrolletje. Ja. En dan ging het eigenlijk met die auto werd hij zo op aan de kant ge. Gegooid door Kerry. Die hoeft maar te kijken naar die auto en die ik oud ging, ging opzetten. Ja, het uh, grappige is. Uh, uh, Bill Murray is vandaag jarig, 74. En uh, Bill Murray is natuurlijk ook bekend van. Ja, Groundhog Day. En in 2020 was de Super Bowl. En toen dachten we zelf. Uh, we moeten eigenlijk een hele leuke versie maken van de Groundhog Day. En dan maken we daar meteen een reclamespot van. Yeah, dit is ook de bekendste scène uit Groundhog Day. En hier doet hij elke dag hetzelfde. Hij komt uit bed om zes uur. Hij loopt over straat. Komt die verkoper tegenkoper van levensverzekeringen. En uiteindelijk ziet hij daar op de weg. Ziet hij daar een hele grote nieuwe jeep staan. En daar stapt hij dan in. Hij denkt dit is toch wat anders in Groundhog Day. En dan gaat hij een rondje maken met een oranje jeep. En dat is de commercial van een of andere bekende Jeep. En dat is wel een leuke versie die ze hebben gemaakt van Groundhog Day. Oh, maar goed, oh. hij heeft niet alleen een Groundhog Day gespeeld, dus hij heeft het ook in. Things, run ja. your Ghostbusters heeft hij ingezeten. En het maffe is dat hij uh, tijdens interviews altijd alleen vragen wordt gesteld. Die je denkt: van, nou ja, wat trick jou nou en wat zou je nou eigenlijk echt willen? En dan zegt hij dit: niet distracted. To not let the in mind body. was Dan krijg je toch een klein kijkje in zijn hersenen. Hij wil dus eigenlijk nooit, hij wordt elke keer afgeleid. Hij is nooit in het moment. Hij vliegt elke keer van het ene moment naar het andere moment. Dus het is echt een dus. En dat kan bijna ook niet anders. Want als je die films altijd van hem ziet, ja, het is natuurlijk altijd heel, heel, heel bizar. Het ja, ja, ja, ja, gaat alle ja. kanten op. Oké, okay, Bill Murray, 74. Dit jaar, uh, kijk, niet dit jaar. Hij zou dit jaar zou hij uh, heel oud geworden zijn. Want in 1906 was Aristoteles Onassis was geboren. En uh, wat ik wel heel grappig vind. Van, uh, hij, heeft natuurlijk wel een, uh, hij was natuurlijk een, een Griekse reder, Maar hij is uiteindelijk in Monaco gaan wonen vanwege het geld en zo. En toen had hij dus veel contact gehad met Prins Reinier. En hij heeft hem aangekomen. Aangeraden om met, uh, met een Amerikaanse te trouwen. zodat uh, het ja. land dat beter op de kaart zou Ja, ja, ja. En toen uh, ging ja. hij met Grace Kelly er vandoor. Dat ja. grappig, hè? Ja, precies. En dat. hij was natuurlijk ook getrouwd geweest. Nou, niet getrouwd, maar hij ging met Maria K Kellis. maar die heeft hij gedumpt. zodat hij Jackie Kennedy kon, uh, kon trouwen. En die kreeg toen, toen ze met hem ging trouwen, kreeg ze 3 miljoen mee. Maar toen uh, hij overleed. Toen uh, heeft ze uiteindelijk uh, een rechtszaak gedaan met die kinderen. Waardoor ze toch nog uh, iets van 26 miljoen dollar kreeg. Maar ze is niet oud geworden hè? Ze is in 1994 of zo ja, overleden. Ja, ja, dat is dan ja, een bizar ja. verhaal. Goed, uh, Piet Ekel zou vandaag jarig zijn. Maar hij overleed in 2012. Toen was hij ook al flink op leeftijd. In 90 was hij al. Toen was hij in 90. Dus ik bedoel niks te klagen. Maar het is natuurlijk een man die in deze serie echt populair werd. Daar komt 7G. Hij was malle pietje. Ja, nou uh, moet je eens horen. Nou hebben we een, een voorwiel, een, een zadel. Ja. Oh ja, nou, nou nog een stuurtje. Ja, een, hè. stuurtje. Ja, een stuurtje. Oh, ja, stuurtje. Nou, alles in, in, even bij elkaar. Dan, dan heb je een fiets, vertel nou. Goed, malle pietje. Hij begon uh, ooit in zijn, uh, de, de, de, de, de audiozaak van zijn vader. En toen ging de radio aan. En op de radio hoorde je alleen aparte stemmetjes. En toen dacht hij: hé, hey, die stemmetjes die kan ik wel proberen na te doen. Nou, die na stemmetjes heeft hij na. Uh, Probeerde te doen, dat is ook gelukkig En uiteindelijk ging hij bij uh, de zondagmiddag van Paulus de Ruiter Ging hij werken Dat was niet zo'n hele goede stap, want dat was namelijk in de oorlogstijd En dat was propaganda Antisemitisme, nazi Boodschappen Jacques van Tol die schreef daar heel veel stukken voor. En als je dat terughoort, denk je, oh, dit kan echt niet. Oh. Dus uiteindelijk is hij ermee gestopt. Uh, Piet Ekel is, uh, is eigenlijk na de uh, Tweede Wereldoorlog aan hoorspellen, is hij deelgenomen. En dat was onder andere ook dit. Dat heb ik heb ook te luisteren. Wij vragen uw aandacht voor onze tweede serie Luisterspelen over de ruimtevaart. Sprong in het heelal. Dat is echt grappig. Series uit de jaren 50 en 60 over het heelal. Heel knullig, maar wel weer echt een leuke tijdsbeeld om ja, dat te horen. Leuk. Piet Ekel zou jarig zijn en overleed in 2012. Toen was hij 90 geworden. Qua uh, dus. type leek je ook best wel, vond ik, op jo John Laddie Die uh, in de co-speelt in ze: Ah, Net zo'n typetje. Die, uh, oh zo ja, ja, man ja, ja, en, klopt. Uh, ja, ja. Ja, wel grappig. ja, hij heeft heel veel gedaan in zijn leven, hoor. echt heel veel. Ja, Vandaag is ook Liam Kelliger jarig. Echt waar, joh? Jazeker, vandaag wordt hij 52. Nou ja, hij uh, gaat het druk krijgen met Oasis natuurlijk. Echt wel? Ja. Ja, ongelooflijk. Die kaartjes die gaan voor een hoop prijsgaan over de toonbank heen. Ja, hij is, uh, vandaag wordt hij 74. Net zo oud als de man die we net hadden. Uh, Bill Murray. En hij is natuurlijk heel populair geworden uh, door onder andere dit fragment. Ik denk aan 100.000 slachtoffers. Dick Scheringa. Die is vandaag 74. Oh. Hij begon natuurlijk, uh, nadat hij bij de Rijkspolitie weg was gegaan... samen met zijn vrouw uh, Boukje, begon hij... Uh, uh, zeg maar Friesland Bank, die heeft hij opgericht. Hij gaf advies aan familie, aan vrienden, aan collega's. En dat advies werd wel omarmd. Jij geeft goed advies over, de, over financiële zaken zo. Toen begon hij in 2006, DSB Bank kreeg officieel ook de, de, de bankrechten. Dus hij mocht dat echt ook zijn. Hij ging allerlei dingen sponsoren, zoals de AZ... En in, uh, in het stadion liet verbouwen. Nou, dat is later ingestort. Dat heeft ook al iets, uh, een soort teken. Moest en er toe... voor een kopie, hè? En toen kwam je uiteindelijk in 2009 in opspraak... omdat klanten allerlei problemen hadden met het terugbetalen. En toen bleek dat ze allerlei woekerpolisingen hadden afgestoken bij DSB. En Piet Lakerman, die keek daarna... en die was echt zo geïrriteerd. En die kwam in alle televisieprogramma's die zegt van... deze bank moet op zijn knieën worden gedwongen... en moet failliet verklaard worden. Kunnen alle mensen gewoon hun geld krijgen waar ze recht op hebben. Nee, goed, en uiteindelijk nou, hij heeft hij lakenman gezorgd... dat uh, de dikste gaan naar de Verstijns Ja, klopt. Ja, zeker in uh, De Wereld Draait Door... deed hij dus deze, uitspra dit, deze ik, uitspraak... Ik, ik... aan 100.000 slachtoffers! En toen ging hij ook later zeggen... Van, dat mensen hun geld daar moeten weghalen... en daar was niet zoveel geld, dus kwam geld tekort naar. Nou, het was een heel debakel en uiteindelijk was hij in 2021... helemaal afgerond en heeft hij zijn geld gekregen ook. Mm. Wat een gedoe. Maar goed, hij doet wel goed werk, deze Pieter Lakenman... want hij kijkt naar... Heel veel zaken hè? die financieel uh, spelen in Nederland. Dus Goed, maar het ging over Dick Serenka. Dat waren we bijna vergeten. Nog een muzikale verjaardag. Vandaag is de uh, geboortedag van Leonard Cohen. Oh, nee. Hij is uiteindelijk 82 jaar geworden. Hij is zeer uh, bekend met Suzanne. En uh, dat nummer is toen uh, ook nog door uh, onze Hollandse volkszanger uitgegeven. Ja? Uitgege uh, uh, uh, ja. ja. ja? Van, Ving, van, van Veen, Herman van Veen. Ja, die is daar heel... Uh... Susanne neemt je mee. Ja, ja. naar de water komt. Ja, tot zover heb je Ja, tijd voor die landenkeuze straks. Nee, niks van Herman van Veen hoor. Heel oh. voor zo'n drie. Ja, wij ook niet. <laughs> Oké, okay, Teers voor Veers. Treden op in Las Vegas. Kaartjes, 600 dollar. Ja, nee, kopie. Zeker. Het is dus weer de 50 en de 60's die heen vliegen om even een fokje te wagen. Dit is van het nieuwe album Songs for my Nervous Planet. en ze zijn momenteel aan een tour in Las Vegas. Nou, niet echt tour, ze gaan op één plek waar ze uh, concert geven en uh, songs van Nervous Planet is het laatste album waar het allemaal op te vinden is. En ja, sommige mensen denken van, hey, zijn ze terug van RSD? Ze hebben al die jaren gewoon muziek blijven maken en wij horen het ook op alle radio's en stations nog steeds. Shout, shout. Let it all out. Houd daarmee eens op. Kom op zeg. Ze hebben een leuke platen gemaakt. En als je echt wat zwaardere shit wil horen moet je natuurlijk ook Mads Muld nemen. Dat is later weer gecoverd. En dat is natuurlijk ook ooit in een film in Danny Darko terechtgekomen. En dat was wel een, een bizar een wereldvervreemde film gewoon. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten. We kijken hier wat allemaal speelt. Hier in Zandvoort en een van die berichten is dat uh, evenementenbeleid wordt opnieuw uh, vastgesteld. Zandvoort uh, uh, heeft 120 kleine, grote, uh, uh, uh, monu of nee, niet monumenten, uh, evenementen. En uh, als het past, mogen het meer worden. Ja, in 2006 is het opgesteld door de gemeente en uh, het evenementenbeleid. En ze vonden dat het nu tijd wordt voor een nieuwe. Er zijn nieuwe landelijke richtlijnen zoals veiligheid, duurzaamheid en toegankelijkheid, zichtbaarheid... En op de website van de uh, gemeente kan je kijken. En tot eind oktober kan je dus daarop reageren. Als je denkt, van ik heb ook een uh, evenement. Ik wil graag daar iets, uh, iets voor betekenen voor de maatschappij. Het moet dan onder andere diversiteit, diversiteit kwaliteit moet uh, echt wel hoog zijn. En uiteindelijk is de voorkeur buiten de zomermaanden. Die zijn redelijk volgeplemd. Dus, en ook niet in het centrum, maar gewoon eens een keer in Noord in plaats van daar de fiets neer te zetten... en daar euh, dan naar het centrum te lopen... Oh nee, ja, een bij, uh, bij die fietsenopslag daar. Ja, zoiets. Dat oh, is ook een goed idee. Dat dus zal is een keer Ja, de uh, uh, 800 mensen die gereageerd hebben... over dit, uh, deze enquête, willen we dat. Die zeggen, uh, ja, zijn wel positief. Alleen, geen overlast. Geen afval op straat. wildplassen. Dan knippen we hem eraf... Nou, nee, dat is niet gezegd. Dat zeg ik natuurlijk. Niet je hoor ik ook nietje, wel eens hier. Ja, nietje nietje de reen. wordt het helemaal een ben als ze dan gaan passen. En uiteindelijk moeten hulpdiensten ook wel uh, alles kunnen bemannen. Dus nou ja goed. Er komt dus een nieuw evenementenbeleid. Nou, en als je nog niet geweest bent, de, de Spooterbus die staat hiernaast, naast onze studio. Hij is er nog een hele week. Dus uh, als je nog verdachte plekjes hebt, ga er even naartoe. En daarnaast is het zo dat vandaag begint de grote clubactie. En er zijn drie verenigingen drie verenigingen uit Zandvoort die meedoen. Dus de leden van OSS Zandvoort, de Dance Academy en de Zandvoortse Hockey Club. En de, de, de, de, de grote clubactie die kan een lot kopen voor 3 euro per stuk. En daarvan gaat maar liefst 80% naar de club zelf. Ah, mooi. En er is een hoofdprijs van een ton. Nou, moet toch wel even kijken. Likker. Wethouder lijkt niet te buigen voor de voerde protesten. Woensdag 11 september is alweer een tijdje geleden. En deze dag kregen de, de campinggasten weer, Dit op die dag, was dus ook die, uh, de gemeenteraad verkiezen, of de, de, uh, de vergadering. U kreeg ook nog een keer, nog een keer de herinnering. U moet vertrekken dit jaar, uh, het wordt niet verlengd. En uh, nou was de woordvoerder van deze campinggasten die zei, ze willen ons de dood, dood laten bloeden. En dat was de woordvoerder Geert uh, Zietsema. En uh, ja, er mogen geen chalets worden gebouwd op de recreatieparken. En zeker niet op sportvelden. Nou goed, ze hebben al heel veel kosten gemaakt om dit allemaal tegen te werken. 60.000 euro aan advocaatkosten hebben ze gemaakt. Er is weinig kans dat ze het gaan winnen. Maar toch blijven ze het doen. En uh, één wethouder zet zich daar wel voor in. Uh, die wil nog steeds wel even op bezoek komen om daar nog een keer te gaan praten. Maar ja, het heeft natuurlijk wel landelijk bekendheid gekregen. Omdat het er ook wel, ja, het is wel sneu. Zielig wil ik het woord niet gebruiken. Dat heel veel mensen die gewoon met een staakkerf en ergens willen staan, worden tegengewerkt, omdat het, het grote geld erachteraan zit. Maar het is allemaal wel volgens de regels. En dan proberen ze alle dingen aan te pakken. zoals Er worden bomen gekapt. constant eh, eh, wordt die drukte van al met die met mensen CO2 wel CO2, aan. co Hoe zit dat met de CO2? Met de CO2. En dan gaat het vooral over de werkzaamheden die worden verricht om het aan te leggen. Maar niet over als die hutjes daar staan, natuurlijk. Want er komen minder hutjes dan nu, en mensen zijn. Er zijn natuurlijk meer staakervens nu. Nou goed, ja, maar wordt... die zijn er al. Ja, die zijn er al. Dat is waar. Ja, maar, ja, maar goed, lach. ze willen het allemaal... Uh, en ook denken ze dat de drukte op die kruising daar in de buurt te hoog wordt. Nou, het, ja. Sterekte, ja, het is wel heel heftig als je daar de boel moet weghalen. Want waar moet je met je staakerven naartoe? Er zijn steeds minder campings uh, ja, voor. Ja, zeker. Volgende week is er het uh, 25e Chantier en Zeeliedenfestival in Zandvoort. Het is Al die jaren is het geloof ik maar één keer slecht weer geweest. En er, meestal is het toch wel zo een van die laatste zonnige dagen. Er komen op vier verschillende podia komen acht koren met een uiteenlopend repertoire. En uh, het gaat er gezellig heen. En het zijn ook de polisjongens en uh, allerlei koren hier en daar uit de omgeving. En uh, zoals de omroepen van Zandvoort zegt, zegt het voort, zegt het voort. Mooi weer tijdens Monumentendagen vorig weekend. Ja, er was een wandelroute uitgelegd door het hele dorp. En eh, onder andere de KNRM Botenhuis was opengesteld. Nou, dat was geen monument, want die is net nieuw. Maar goed, toch kon je, kon je daar even kijken. Grote belangstelling en buitexpo. Uh, de redders op zee is er gefotografeerd door uh, uh, kijk, Joyce van uh, Goverde. Goverde. Die heeft uh, heel veel mensen geïnterviewd, maar ook geportretteerd. Uh, het zijn heel grote foto's om de boulevard te zien. En uiteindelijk was ook nog Doris Rijker was er neergezet. Uh, ja, dat is de, de, de redder zeg maar, met een gele jas aan en een geel uh, uh, mutsje op. En die deed daar uh, nog even een humoristische toespraak. Het was een hele gebeurtenis. Leuk. En de, de, de grote foto's staan nog steeds daar. En die kan je bekijken. Er is ook een boekje van gemaakt... Dus, uh, en, ja, monumenten. Ja, wij hebben vorige week niks gemerkt. Wij zijn natuurlijk ook twee monumenten. Uh, die zijn niet bezichtigd. Nou, die Zijn om. niet te bezichtigen. Die zijn, ja hoor, wij kunnen uh, ook bezichtigd worden bij monumenten. dat okay, tot zover de Zandvoertse berichten. Dat is voor die We hebben hem nog niet helemaal vastgesteld. Nee. Moeten nee. nog even... Uh, er is genoeg is keuze. Samen. Liam Gallagher is jarig. Nog een andere mensen oh, zijn ja. jarig. Wonderbol gaan we niet doen, dames en heren. Daar zijn we helemaal op uitgeschreven. En niet, uh, niet Susanne van uh, Leonard Cohen? Die is te traag, hè? Die is te traag. Nou, echt niet. Hoewel uh, Matthijs had, dat wil ik wel leuk vinden. Eerst met even een rustgevend gitaarplaatje. Hoeveel? dat valt even tegen. Drive Like Maria, The Blue. I was running down the beach the other day. I felt the sun burning all the bad things away. It got me thinking, it got me thinking of you. I took a dive into the deep blue sea. And all the fish kept looking. Drive Like Maria, een Belgisch-Nederlandse band. Ja, zeker. Een combinatie van uh, alles wat mooi is. En volgend jaar hebben ze een feestje, maar daar staan ze al maar twintig jaar. Drive Like Maria en dat heet Deep Blue. Het is uh, de zaterdagmorgen en ja, soms blijven daar nog even staan. Dat je denkt, nou daar moeten we gewoon nog wel even bij stilstaan. Hij zou vandaag 47 jaar oud worden. Maar leest, helaas overleed hij al eerder. Toen was hij 43, hebben we het over Mark de Hond. En Mark de Hond, ja, dat is natuurlijk de zoon van uh, Maurice de Hond. Ik kreeg vanochtend bezoek van twee meisjes. En die kwamen mij interviewen voor hun CKV-werkstuk. Want het eerste wat zij me vroegen was. Wat is erger, in een rolstoel zitten. of de zoon zijn van Maurice de Hond? Dat vond ik een hele gekke vraag. Zo erg is het ook weer niet om in een rolstoel te zitten. Nee. Heel veel zelfpost heeft normal. hij wel. En een man is ooit begonnen. Ja, hij is een schrijver, ondernemer. Hij deed toen een keer mee met een, een, een te gast bij een NCV-programma. Buzz En uh, gewoon over zijn carrière te praten. En dat ging zo leuk. Hij is uiteindelijk ook een presentator van het programma WET. Hij deed mee van Jule Unlimited. Expeditie Unlimited. De rekenkamer. Hij zat bij 3FM. Hij zat bij KAS Radio. Uiteindelijk kreeg hij natuurlijk een operatie aan zijn rug. En dat is niet helemaal goed gegaan. Want s'nachts had hij eigenlijk regelmatig getest moeten worden... van de, doe je benen het nog? Nou, daar is dus een paar, jaar nu, een paar uur niet naar gekeken... en toen uiteindelijk zijn zijn benen gewoon uitgegaan... en waar hij dus in een rolstoel terecht kwam. En in 2002 kreeg hij uiteindelijk een, een tumor, blaaskanker... en uh, uiteindelijk uh, overleed hij in 2018... En uh, nou, uh, nou, bizar verhaal van deze Mark de Hond, maar hij heeft verschillende dingen gemaakt. Nog één ding laten horen, dat is wel leuk. Hij deed namelijk nou op een gegeven moment kabaretvoorstellingen. Uh, uh, Had ik een hele discussie over, over het geboortekaartje. En, want zij wilde, koste wat kost, het geboortegewicht op het geboortekaartje. En, en ik zei, ja maar waar dient dat dan voor? En ze zei, ja dat doet iedereen. Ik zeg ja maar wat wil dat dan zeggen? Ze kon ze me niet uitleggen, maar ze wilde het er wel op. Ik zeg, is dat niet gewoon dat al die vrouwen gewoon willen opscheppen hoeveel kilo ze er eruit geperst hebben? Ja? zeg, je, ja, maar als ja. dat het is, draai er dan niet omheen. Zet dan ook gewoon op het geboortekaartje hoeveel je bent ingescheurd en tantal hechtingen. Ja. ja, goed, hij heeft helemaal. Je bent aangekomen. Ja, dat ook. Nou goed, uiteindelijk uh, Mark de Hond overleed. En uh, dat is wel heel triest, maar uiteindelijk uh, heeft hij hele mooie dingen gemaakt. Goed, om er even bij stil te staan. Ja, Wat zeker, heb jij nog gevonden? Ja, een hele aardige kerel. Ja, zeker. Uh, ja, amateur-archeologen die hebben dus. Uh, een uh, boodschap van 200 jaar oud gevonden in een fles in, uh, bij een archeologische site in Noord-Frankrijk. Oh, en? Maar ja, wat het was wa de boodschap? Ja, het was heel flauw. Het was Is gewoon, de wereld gered? Uh, P.J. Ferret, geboren in Diep en lid van het verschillende intellectuele genootschap, voerde hier in januari 1825 opgraving uit. Hij zet zijn onderzoek voort in dit uitgestrekte gebied dat bekend staat als de Cité de Lim, of Caesars Camp. Nou, dat is een fijne boodschap. Oké, okay, praat uh, over vroeger. man had vroeger. ook helemaal geen humor, hè, die man? Nee, maar, nee, bedoel... maar dit, dit stond op het briefje. Ja, dat snap ik. Dat is niet echt heel spannend. Nee. nee. Maar 1825, dat is wel het moment dat ze met het Schelpenpad begonnen. Hier in Zandvoort oh. van Haarlem naar Zandvoort. Oh. Ik dus... komt het niet vanuit je hebt dat pad. Nou, ik weet het ook allemaal niet. Met allemaal spullen uit die opgraving. Ja, het is natuurlijk altijd, als je een briefje achterlaat... is het veel leuker om, om te beschrijven je? wat je op, op dit moment ben, aan het doen bent. Ja, ben. het, is, uh, het is stralend weer. Ja. En uh, ik heb wel jeuk. ik ben weer door een of andere onbekende mug gestoken. Het is toch zo'n heel bekend verhaal, de, de, de stelling van Vermond... die dan aan de zijkant ook een soort dingetje schrijft. En uiteindelijk gaan heel veel wetenschappers kijken... de stelling van Vermond... De, de, de nou ja, goed. En die uiteindelijk gaan ze daarmee in de haal. En dat heeft heel veel mensen geïnspireerd om uiteindelijk daar iets mee te doen. Nou goed, dit is niet te Nee, zeker nee. niet. Maar goed, zeker het is wel leuk om zo'n oude fles te vinden. En dan het ja. moment dat je het briefje openmaakt en je denkt: Oh, ik ga, ik ga de, de boerenprobleem oplossen. Hier staat de oplossing. Ja. Nou, niet dus. Goed, maar 200 jaar in een fles gezet. Ja, ja ik goed. moet ook best wel een keer hier en daar een flesje achterlaten. Ik heb het vroeger ooit wel eens gedaan met vrienden. Dan gingen we een papiertje heel oud maken. En uiteindelijk gingen we op zoek naar vissers. En dan gingen we in de buurt van de vissers... een flesje in het water gooien. En dan gingen we zeggen tegen die vissen: Kijk, kijk, daar ligt een flesje in het water. In de hoop dat hij hem dan pakte. En dan... Maar dat deden ze niet? Ja, dat deden ze dan wel. Maar ze zeiden, ja, ja. <laughs> ja, ja. Maar ja, je kan inderdaad toch nog hier of daar wat verstoppen. Ja. En dan uh, wijzen... We kunnen natuurlijk een, een, uh, zo'n uh, USB-stick... met ons vruienprogramma ja. in de zee gooien. Die worden over 300 jaar toch nog ontdekt. Ontdekt, ja. Ja, precies. Heizelijk. Uh, uh. Goed, parmoord... en hard times, hoewel het lekker vrolijk klinkt. Dat mag ook wel eens in uh, het leven dat een beetje vrolijk klinkt. Goed, het is 10 minuten voor tien. Uit Zorg Zandvoort vandaan. En we kijken nog de wereld niet wat er allemaal speelt in de afgelopen week. Lubach heeft de zaak wel even duidelijk gemaakt overal over de BBB en de boeren natuurlijk. Het is echt dat je... Ja, is dat echt zo plat? uiteindelijk gewoon dat ze, het voor zich uit proberen te schuiven, dat de boer ze de boeren eigenlijk maar weer eigenlijk weer, uh, nou, dat ze weer uh, gewoon mogen vervuilen, tot we een andere oplossing hebben. En als dat uh, niet lukt, dan uiteindelijk moet de veestapel gehalveerd worden. En dat zijn dan plan planten zijn als de VVD heeft, oh, <laughs> wat, uh, nou. wat van de dus ook niet heel fijn vindt. Nou, dat ja, is uh, bijzonder. Uh, via wettelijk gaan we allerlei dingen regelen, maar uiteindelijk op, op de werkvloer wordt het niet opgelost. Dat is altijd zo. Nou nee, ja, goed. Ja, die schoof moet het allemaal recht praten. Sterkt. Ik heb me afgelopen week weer zitten horen. En hij zit allemaal te e euh en te ouw. En, en wat, wat vind je dan persoonlijk? En dat wil je dan niet zeggen, want hij is niet persoonlijk aanwezig. Hij is alleen maar aan dingen aan het lijden. Oh man, dit komt toch gauw dat dit kabinet. Uh... Om zeep wordt geholpen. Hey, hoop je dat wel? Ja. Want bij die voorbeschouwing was dat gewoon wel al zo dat ze eigenlijk al met een uh, nieuwe verkiezingscampagne bezig waren. Dat gevoel had ik gewoon. Ja. En ik ja. kan het dus niet tegen, hè? Want we zijn net zo aan het praten, maar zo tegen elkaar aan het. nee, uh, nee, nee, nee, zo'n zo negging. Ja. En ik krijg ik, ik daar een verhoogde hartslag van. Ik, ik kan okay. er gewoon niet tegen. Ik merk gewoon dat. Daar ja, word je onrustig uh, van. Oh. Je denkt, word worden nou vrienden. Je moet de wereld redden. Ja, ja, ja. Zoiets moeten nou, we Ja, dat is, is toch nog ja. Eén iets wat je erover kan zeggen natuurlijk. Jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Dat kan je erover zeggen. Meer kan je er gewoon niet over zeggen. Ja. Dat is gewoon nog zo. Het is je? vandaag trouwens Wereld Alzheimer dag. Okay. Dus ik ben dit hopelijk allemaal weer gauw vergeven. Maar het uh, thema van vandaag is de samen in beweging. En er schijnen dus echt uh, in de, in de Alkmaar is er ook iets. En uh, in allemaal steden hebben ze wel... Dingen om uh, dat mensen met een VR-bril de mantelzorgers uh, vertroeteld worden en al die dingen meer. Met een VR-bril? Ja, zo'n uh, virtual reality bril. Bril. <laughs> Oké, okay. maar er is, er is geen persoonlijk contact, dat gaat via zo'n bril dan? Ja, nou ja, ze dus wil ik denk ik dat wel een beetje uh, hoe zeg je dat? Promoten? In Amsterdam, op... VR-bril VR workshop voor mantelzorger. En ook uh, voor personeel te schudsen. In Alkmaar buurtwandelingen vandaag. Oh, ja. En uh, ja, 29 september. In, uh, de thema is samen in beweging. Dus we hebben ook wel wat uh, bewegingsactiviteiten. Uh, de buurt, de wandeling in Alkmaar. Ik zie meteen de mogelijkheid om mijn, uh, mijn familie daarbij te betrekken. Want die doen er 10.000 stappen natuurlijk per dag. Ja, dus nou je weekend ook niet van... Uh, van uh... Amsterdam tot uh, uh, Zaandam, de wandeling. Oké, okay, Of, dat zou of ja. morgen. Maar goed, die, die, dit kan je wel mooi aan elkaar knopen. Want die jeugd wil graag wat meer bewegen. En als ze dan zo'n oud mensje meenemen... Ik ben zelf ook oud hè, sorry. Ja, ja. En dan kan je mooi combineren. En dan uh, misschien valt er ook onderweg nog wat uh, te babbelen. En de VIA is natuurlijk voor de toekomst wel een oplossing. Straks ja. krijgen, Kunnen zij straks maar hun verleden allemaal op een filmpje krijgen. En dan kunnen ze dat via... De VR-brief gewoon helemaal weer opnieuw beleven gewoon. Ja, maar oh. je, je gaat ook krijgen dat in een winkel... als er een apparaat uitgelegd moet worden... dan hebben ze gewoon uh, met een vr even van nou, zo zet je hem op, zo doe je dit, zo doe je dat. Ja, ja. En dan kan je het gelijk even zien. Dat ja. is uh, denk ik wel een gat in de markt aan het worden. Ideaal gewoon. Dus uh, vandaag de Alzheimerdag, toch? Ja. Het? Alzheimer. ja. Nou goed, het is tijd voor die landenkeuze. Voordat je weet, zitten we gewoon alweer tegen tien uur... en moeten we wel even... Ja, echt een, een beetje een heel oud bollig plaatje hebben we altijd ook voor, uh, voor je landerskeuze. En dat is in één keer heel anders geworden. Want, Liam Gallagher, Ja, hij wordt, vandaag wordt hij 52. 52 maar. een zalf veel muziek al gemaakt. Ja, lekker. Ik 52 geworden. En samen met John Squire van de Stone Roses hebben ze een nieuw album uit. En dat hoor je hier bij Leeft op de zaterdagmorgen. Ja, nou wat leuk. En binnenkort gaan ze optreden. En uh, ja, de kaarten zijn natuurlijk al lang al verdwenen. Dat is logisch. En die komen straks ook wel weer tevoorschijn. Maar dan zijn de prijzen... Je denkt van, joh, hè? Huh? Het lijkt wel een nieuwe auto ik gaan kopen. Ik koop wel een, uh, koop wel een cd van hun ofzo, of zo. Uh, ja, ja maar een ik, ik kan me ook best voorstellen dat je ook wel daar zo'n optreden wil. Maar goed, ik vind het zo'n onderneming en ja, daar heb ik niet zoveel geduld voor. Vandaag in de Telegraaf een stuk te lezen over de, ja, de nieuwe auto... die je toch uh, ja, wel wil helpen en ook wel wil corrigeren. En dat gaat heel ver natuurlijk. Je hebt natuurlijk al heel lang heb je in je auto een piepertje als je te hard gaat. Nou, dat kan je dan ergens in het menu... Dan moet je, waar zit hij nou? Daar, oh dan moet ik dat. En dan kan ik hem uitzetten. En dan moet je hem elke keer weer uitzetten. Want dus een hardnekkig piepje. Kijk, je wil wel graag een piepje horen. van dat er ergens een uh, flitscontrole is. Dat wil je wel graag horen. Dat je je riem moet doen. Ja, dat soort dingen. Dat is allemaal wel te doen. Maar echt, er zijn allerlei nieuwe hoefjes die ze echt door gaan uh, voeren. Dat je straks in de auto bijna niet meer hoeft te sturen, sturen ook. Dat je denkt, van, nou, weet je, er zijn ook al momenten dat je als je wil. Uh, lane-switching, zeg maar. Je denkt, ik ga inhalen, dat je uiteindelijk ook kan ingrijpen. Nee, ik zie daar in de verte een auto aankomen. We gaan niet van lane-switchen. Oh, oké. Okay. En uh, maar je gaat ook die piepjes straks in huis krijgen, want je hebt het al bij de koelkast, hè? Als hij nog niet goed dicht is. Begint hij ook te piepen? Ja, begint hij ook te piepen, ja. ja. Nou goed, ik heb thuis, ik heb, uh, ik heb je al je iemand hebt, anders. Je de wc-pirel niet uh, naar beneden doen? Daar heb ik jarenlang iemand die daar al over piept. Dus daar hoef ik oh, niet dus speciaal dat nog dat een techniek de... dingen over te hebben. Heb je, heb je, ben je nou niet in de koelkast oh. geweest? Nee, was niet. hij is er niet goed dicht, hè? Oh ja. Nou ja, laat maar. Het leven valt niet mee. Je gaat wel een... Uh... Nou goed. De VW ja. heeft een prototype dat zelfstandig voor het rode stoplicht stopt... en weer wegrijdt als het groen wordt. En uh, nou ja, dat soort dingen allemaal. Ook uh, het vloeiende en schokkerige remmen en wegrijden... wordt allemaal gerecht door de auto... Je kan de stoel gewoon omdraaien. En met de achterpassagiers gewoon lekker aan het babbelen gaan. Ja. Daar gaan we naartoe. Nou, wat heb jij als laatste nog? Er is een, uh, Het oktoberfeest gaat beginnen in Duitsland. En het is een van de grootste volksfeesten ter wereld. En er komen echt miljoenen mensen op af. Maar dit jaar is het dus wel zo dat alle mensen dit jaar voor het eerst... langs metaaldetectors moeten voor ze het terrein van de Theresienwiese op mogen. En uh, messen en glazen flessen zijn verboden... En ook grote tassen mogen ook niet meer mee naar binnen. Oh. Dus, maar ja, vorig jaar uh, 7 miljoen bezoekers, hè? Wauw! Dus uh, ja, het wordt wel weer heel gezellig. Van eind over en zo. Dus, ja, ja, ja, dat het nog toegestaan wordt, dat is wel heel bizar. Ja. Nou goed, dit was uh, Toerbalk Fijn dat Toerbalk we aanstaan weer. En uh, volgende week zijn we gewoon weer bij je terug. Ja, vorige week was het beter, maar nu is het toch wel weer slechter. Nou, dankjewel. Oh, dankjewel. de toevoeging weer. Nou, mooi weekend, hoi!